1 uur. Dit is Ewald de Jong met het NOS-journaal. Een convoi met vluchtelingen uit Lugansk is geraakt door een raket... dat zegt een woordvoerder van het Oekraïense leger. Er zijn mensen gewond geraakt, hoeveel is niet duidelijk. Lugansk is in handen van de pro-Russische separatisten. Een woordvoerder van de separatisten zegt niets te weten van het incident. Op een website van de rebellen wordt wel melding gemaakt... van een vuurgevecht met het Oekraïense leger in het gebied waar de bussen reden. De man die in Hilvarenbeek sinds gisteravond op het dak van een huis zat is eraf. De man uit Estland klom gisteravond op het dak nadat een boswachter hem bij het huis had gezien. De politie heeft lang op hem ingepraat, maar de man gooide lange tijd met dakballen naar de agenten voordat hij naar beneden kwam. In Parijs hebben zwaar bewapende criminelen een konvooi van een Saoedische prins overvallen. Ze maakten 250.000 euro in contanten buiten en ook vertrouwelijke documenten van de Saoedische overheid. Acht mannen met kalashnikops dwongen het konvooi tot stoppen. Ze stapten in een van de auto's en dwongen de chauffeur verder te rijden. Onderweg werden alle inzittenden ongedeerd vrijgelaten. Wikileaks oprichter Julian Assange verlaat binnenkort de ambassade van Ecuador in Londen. Op een persconferentie zei hij dat het hem zwaar valt dat hij bij elkaar al vier jaar geen bewegingsvrijheid heeft, waarvan twee jaar in de ambassade van Ecuador zijn gezondheid heeft eronder te lijden. De 43-jarige Assange heeft hart- en longproblemen. Het weer wisselend bewolkt en geregeld buien met kans op onweer. De zwaarste buien vallen in het noorden, in het zuiden schijnt de zon vaker. Het waait hard en wordt hooguit 17 graden. Later vandaag minder buien. De komende dagen blijft het wisselvallig en koel. Cool. Dit, het... Dit is Helene de Geest bij de ANWB. In de Randstad staat file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen knopen Diemen en Muiden 2 kilometer. Tot zover de verkeersinfo. Zien...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 langs, de entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM Met nu ZFM luncht. Maar ik bedoel, dan wordt het dus wel grappig. Meestal is het met klassieke muziek niet de bedoeling. Nee, een stuk van, van Schubert bijvoorbeeld, 68, Toad om Tasmetjen. Alleen de titel is grappig, maar het stuk is niet grappig. <lacht> het stuk is echt bloedserieus hè? Tuur het weer, dames en heren. Schubert heeft dat nooit gekend. Die van de Maar het is, ook een, het is een droevig stuk, hè. En het staat ook in... Wij noemen dat zo in mineur. Zo noemen wij dat, wie, wie en ik. En, uh, en dat, je hebt mineur, dat is droevig. En majeur, dat is vrolijke. En die twee moet je ook niet door elkaar halen. Want dan krijg je dit soort stukken van. hetzelfde gebouw, maar je moet het niet, eh, niet op dezelfde dag zingen. Hè? Hoort u het verschil tussen mineur en major... En oh, Dan ben je nog niet jarig als je het zo speelt. GELACH. Dat is tricky, mineur en major... 62 inmiddels, natuurlijk. Pippi Langkoud. Pippi Steunkoud is dat nu toch wel geworden, niet? Het is niet meer van de. Maar ja, ik had het gezegd. Ik speel nog even een heel mooi stukje. Kijken wat u daar hoort, want dat is wel interessant. Kijken. We... expres volgens mij, ook niet? Het heeft Mozart nooit gekend van... Ik zou zo graag een borreltje lusten Holladier Met Tom Petty zingt hij dit volgens mij. En uh, dat noemen we het, heet They Call Me, The Van het nieuwe album, dat ook zo heet en dan toegevoegd... An Appreciations of J.J. Kale. En dat is de moeite waard. Prachtig album. Stone, Julian Stone, yeah. And I think Grizzly Beer, Beer, Beer. Yeah, Beer, you yeah, and yeah, Beer, the beast. Yeah, I seen you there. Looking all pretty when you brush your hair. Yeah, I like it when you smile. Just stay with me just for a little while. Can I take you home? en Julia Stone, Had toch even je mond. Hey. En is de tijd om even een plaat te praten Of dan konden we gewoon zeggen, kom nou toch. Even rustig hoor, meneer uh, Stol. Maar ik wou even zeggen, dat was uh, dus uh, Angus en Julia Stone. Het nummer, dat heet Grizzly Bear. En dat is van een nieuwe album. En uh, dat nieuwe album, dat is uh, bij Spotify het album van de week. Dus een uh, hele leuke uh, nieuwe plaat om een nieuwe release. Grizzly bear. Oké, okay, zo heet het. Nou, nou mag je. Rick little making With lots of champagne Ik weet niet precies of je nou, wat je of je Kovax of Kovats moet zeggen. Maar in ieder geval, het is een mooie plaat en het heet My Love. Dat ook nog eens. Nieuws uit Zandvoort. Razende reporter Joop Van es, junior. Hey hoor, is weer, Hey, huu, toch. Hoi! Hoe is het nou? Uh, feestweek overleefd. Nou, net dan. <laughs> nou, ja. Ik word, word vandaag. Ik, ik word vandaag met koffie op de been gehouden. <laughs> ik blijf lopen met die pakjes koffie. Ja, ik heb ja, er al tien opgelopen. Ja, ze wel koffie ja. Ja, ja, ja. ja, ze uh, doet er al niks in. <laughs> nee. Maar uh, goed, ja. uh, leuk dat we elkaar bespreken. Um, het weekendrapport. Weekend uh, Vertel. Het is leuk om even, even Dolly eventjes uh, uh, te spreken, want uh, die heb ik tijd niet gezien. Nee. Uh, Laat staan gesproken. Ja. <laughs> Nou ja, ze valt ja, in voor Angela vandaag. Hè. Die, had, die had andere verplichtingen. Ja, wat <laughs> hebben we gehad uh, van de weekend? Uh, nou, het een en het ander, zou ik zo zeggen. Nou, vertel. Het begon eigenlijk uh, uh, zaterdag met uh, uh, het rondje. Ja, zoals het vroeger heette uh, Remeiland. Dat heet uh, nu dan de Luchte Duinenrace. Dat is een zeilwedstrijd vanaf de, de watersportvereniging Zandvoort richting Noordwijk. Dan gaan ze uh, echt haaks de zee in naar de Namboei 22 volgens mij. Dan komen ze weer terug en dan gaan ze weer naar Zandvoort toe. Nou, dat is bijna een ramprace geworden. Echt waar. Uh, de, de, normaal gesproken kunnen Katamarans, want dat is een wedstrijd van Katamarans, die kunnen heel veel hebben. Maar uh, de, de, de weersberichten waren een beetje wat je zegt niet echt betrouwbaar. Um, het, het waarde lekker voor, voor zeilers uh, bij de start. Maar het werd gaande de dag werd het uh, steeds slechter. En uh, uiteindelijk uh, kwamen we uit op windkracht 8. En uh, van de 40 gestarte boten zijn er maar 4 op een reglementaire wijze uh, uh, gefinished. En toen heeft ook nog de organisatie de race uh, ingekort omdat het gewoon te gevaarlijk werd. Ja. Gelukkig, ja, dat was. was het, het, het, voor hetzelfde geld ontstaat er een ramp. Het, het, het, het kan eigenlijk niet, maar. Men kan ook natuurlijk niet uh, de, de, de weersvoorspellingen uh, goed interpreteren. om te kunnen inschatten of dat gevaarlijk gaat worden. Ja. Nou, dat werd het uiteindelijk wel. Vier van de veertig gestart, dat uh, is natuurlijk heel erg. ja, uh, ja. Gevaarlijk moet ik zeggen. E, een van die, van, die van die gefinishte boten werd bestuurd door onze zandvoerder Gerard Loos. Die kwam als vierde binnen. Gerard Loos is een, een hele goede en bekende, in, met name in de wereld, uh, uh, Katamarrenzeiler. En die ging met zijn maat als vierde over de finish. Maar het geeft wel aan, Ruud, dat uh, uh, zeezeilen toch gevaarlijk is. Ja. Het, uh, het, uh, het is uh, uh, je wil het echt niet weten wat voor dingen er kunnen gebeuren. Maar goed, uh, die race is dus uh, in ieder geval ingekort... Bij Noordwijk werd, werd, werden de, de boten teruggestuurd. Er waren in eerste instantie zeven. En, en ook drie van die zeven moesten dus in, de, in het stukje vanaf Noordwijk naar Zandvoort afhaken. Ja. Er waren afgebroken masten, er waren uh, kapotte uh, roeren... er waren drijvers die lek waren geslagen. Een uh, één ellende. Ja. Dat heeft ook de organisatie doen besluiten om de races die op zondag zouden zijn ge gevaren... Te, te, te cancelen. De, die, de, niet, het ging niet door. En ik, ik denk dat ze gelijk hebben gehad. Want gisteren was het nog erger dan zaterdag. Ja. En uh, op de zondag de, de, de, het rondje, uh, ja nee, ik moet zeggen de tweedaagse van Zandvoort. Dat is dan het Zeilen evenement. Dat. Uh, dat, uh, dat bestaat uit... dan die luchte duinenrace... en op zondag wat korte races... Uh, vaak in het Olympische Parcours... zoals dat dan heet. Mm -hmm. oh, vraag me niet... precies wat dat inhoudt... maar het, zo heet het nou eenmaal. En uh, uh, dat werd... te gevaarlijk gevonden. Er was Windkracht 8... en die zijn allemaal gecanceld. Ja, logisch. Wat we wel hadden uh, zaterdag... en dat was ontzettend leuk... moet ik echt... Ik, ik vond het een geweldig evenement, want dat is het in feite ook. Dat was voor het eerst de Open Zandvoortse Kampioenschappen paling, Nee, nee. Uh, makreel. Uh, makreelroken. Ja. ja dat Ze maken er heel erg overal kampioenschappen van, hè? makreel <laughs> ja, makreelroken... Ja, ja. Ja, het sloeg wel aan, Ruud. Ja. Er waren twaalf deelnemers... ...waarvan een gedeelte buiten Zandvoort... Het is een soort open kampioenschap. En dat werd uh, uiteindelijk... ...dan moet ik het even opzoeken... ...dat werd uiteindelijk gewonnen door iemand uit, uh, uit Noordwijk. Mart Plug, die won dat. En het tweede was het team Dobbelsteen. Ja, dat zijn Jan Schippers en Lennart Nieuwland uit Heilo. En derde, ja, Zandvoorter... ...jef Davos. Ja, ja. Dat vind ik toch wel leuk. Tuurlijk. En dan hadden ze ook nog een prijs van de mooiste rookinstallatie. En die ging naar Victor Bol. Die had een, uh, een ouderwetse vuilnisbak. Je kent ze wel met die hensels ja. er aan. Nee, en zo. Ja. Had die omgebouwd tot een, een, een rooktoestel. En uh, dat, dat, dat vond in de ogen van de, van de jury uh, echt helemaal uh, goede zin. Ja. En uh, dan hadden we ook nog natuurlijk het palingroken ook kan elkaar Want ze hebben geen contact gehad, maar toevallig op dezelfde zaterdag 1 augustus hebben dus twee organisatoren euh, rookwedstrijden, nou niet rookwedstrijden moet ik zeggen, eentje wel, maar de andere niet, euh, georganiseerd om euh, hun gasten te vermaken. Euh, ik ben geweest bij euh, Café Bluis. Dat doen ze ieder jaar. En dan gaat Jan Giesbergen. Die, ga, Giesbergen, die gaat uh, daar uh, paling roken. Het water lopen in de mond. Als ik er nog aan denk. Yes. Uh, het is alleen natuurlijk niet. Een, een, een, een, een vishandelaar. Dus uh, je kon er maar eentje krijgen. Kopen moet ik dan zeggen. En, maar die was zo verschrikkelijk lekker. Ongelooflijk. <laughs> uh, en dan gaan we naar de zondag. Want de zondag. Er stond er eh, dus in principe dat rondje eh, Rijnmeierland, Twee eh, Dagen Stamford. Ging niet door. Dus ik kon in principe naar eh, het Fair Food Festival. Een uh, uh, georganiseerd uh, festival tussen aanhalingstekens. Over eerlijk eten. Mm -hmm. Eerlijk voedsel. Oké. Okay. En, en dat zou in principe buiten gebeuren bij uh, Safari Club. Er uh, stond 2. Maar door het weer moesten de standhouders naar binnen toe. En nou, het was zo super gezellig. Buiten stonden nog een paar, zoals ze dat tegenwoordig heten, food trucks. Mm -hmm. Ja, nou, nou, waarom moet het dan weer in het Engels? Maar ja. Oké, okay, die stonden daar dan wel. En dan kon je dus ja, eerlijke voedsel uh, kopen. Je kon uh, informatie krijgen over allerlei soorten dingen. Er waren uh, workshops. Er was een, een, een imker die uh, uitleg gaf over het, uh, het maken en, en, en het verwerken van honing. Mm. Het was grandioos. En het begon om 11 uur. En het was vanaf 11 uur tot 9 uur s'avonds, want een te weinig gewoon volle bak. Ja. Geweldig. Heel mooi evenement. En laten we hopen dat het nog een keer komt. En dan volgend jaar misschien wel ook buiten. Want het was grandioos. En dat was eigenlijk hetgeen dat ik van het weekend vermeld heb. Ja, er zijn nog wel een paar dingen, maar dat is meer privé. <laughs> Daar gaan jullie niks aan. Oh, maar heb je vergeten? He? Ik heb in ieder geval, ondanks het weer, heb ik een hele mooi, heel mooi weekend gehad. Niet, nou, ophangen. Dan zijn... niet ophangen hoor Joop, ik wil alles horen. Oh ja. nee, ik moet straks het nieuws doen, het gaat helemaal niet. Uh, nee, nee, we zijn geen Albert Verlinden, kom maar. <laughs> Wij laten nou, ik... Dolly, ik, Dolly ja. ik heb wel wat uh, recepten op, uh, op culinair voor gezet. Ik ga op vandaag je aardappelsoep maken. Ik heb alles in ja, huis. Die is zo, die ja, die is zo lekker, die is Goed zo, zo. lekker. <laughs> <laughs> ja, echt waar. Okay. Moet, moet je Ruud even opwijzen. Ja. Op de aardappelsoep? Nee, nee, op uh, culinaire zaken. Ook culinaire zaken. Ja, die, zaken. Heb, ik ja, die ja. heb ik gezien, joh. Uh, Oké. Okay. Heb ik gezien, ik zeg dat toch allemaal. Goed, nou uh, Joop, hebt het weer, uh, we zien elkaar vrijdag weer uh, voor de weekendagenda. Als alles goed gaat. Ja, ja. En daar staat er een hoop op, dat wil je echt niet weten. Oh, ja, Ik hoorde dat je afgelopen vrijdag al een kwartier bezig bent geweest. <lacht> Bijna 20 minuten <Als> <lacht> ongeveer. Als het langer dan een kwartier is, doen we het in twee delen. Hè? Want dan draaien we een plaatje tussendoor. <lacht> ja, okay. Anders begint het net op een praatprogramma te lijken. Ja, Ruud, om in culitaire termen te spreken. Het is geen komkommertijd voor Johan. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee, zeker niet. Maar volgende week kunnen we echt lachen hoor. Oké. Okay. Uh, staat het zweet me op het voorhoofd. Oké. Okay. Oh, oh, oh. Nou... Uh, goed gaan slapen elke nacht. Dat je goed uitgerust bent. Dankjewel, Uit. <laughs> <laughs> Dat is wel <allemaal> lukken. <laughs> Oké, okay. okay. okay, we spreken Dag elkaar doei. vrijdag Dag weer. Uit. Dag doei. Uit, ja. ik spreek jullie. Hoi. Dag Joop, doel bedankt. Hoi, hoi. Doe. She feels all right. De jaren 70. Beide heren, twee toetsen, giganten ook nog eens een keer. George V. Oh, de ja. Voor en ja. de regio. Ja. hier is het uh, Regio Nieuws met Donny Ten Piering. Ja. ja, luisteraars, goedemiddag. Hier volgt een update van het regionale nieuws van 18 augustus 2014. Zondagmorgen, rond de klok van 5 uur, heeft de politie drie Duitse toeristen van 25 jaar aangehouden. Door een getuige was gezien dat zij op de Van Spijkstraat een auto hadden opengemaakt... en daar een volle golftas uit ontvreemde. De verdachten werden even later lopend aangetroffen op de Van Lennepweg... en hadden de golftas nog bij zich. De Duitse toeristen zijn aangehouden en worden verdacht van diefstal... en zijn voor nader onderzoek ingesloten. De tas met acht van de tien clubs zijn terug bij de eigenaar... maar twee drijvers en het karretje ontbreken... Deze zijn waarschijnlijk ergens op de Valennepweg tussen de Van Spijkstraat en Zenteparks weggegooid. Mocht iemand uh, iets van deze voorwerpen gezien hebben, kunt u zich bij de politie melden. Vrijwilligers hebben de afgelopen 17 dagen ruim 8 ton aan afval opgeruimd aan de Nederlandse stranden. En daarmee is de Beach Cleanup Tour van dit jaar al succesvoller... dan de editie van 2013, met zelfs nog maar twee weken te gaan. Heel augustus maken vrijwilligers elke dag een stuk van ongeveer 10 kilometer strand schoon. Vorig jaar leverde dat 6590 kilo aan opgeruimd afval op... en dit jaar staat de teller halverwege al op 8.170 kilo... Volgens de organiserende stichting De Noordzee wordt er vooral veel opgeruimd... omdat zich meer deelnemers hebben aangesloten bij de Tour. Of het ook betekent dat er meer afval op het strand ligt dan vorig jaar... kan de organisatie nog niet zeggen. Met de opruimactie wil de stichting aandacht vragen voor de problemen... die het zeeleven ondervindt van het afval.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 wordt het ten eerste door de politie in beslag genomen... en u krijgt het equivalent in echt geld er niet voor terug. Afgelopen weekend heeft de eerste editie... van het Open Zandvoort Kampioenschap Makreelroken plaatsgevonden. En wat organisator Ben Zonneveld betreft... komt het evenement volgend jaar weer terug. Winnaar is geworden Mart Plug... Tweede team Dobbelsteen en Jeff Devos volgden op de tweede en de derde plaats. De prijs voor meest originele rookinstallatie ging naar Victor Bol... die de makrelen in een ouderwetse omgebouwde vuilnisbak rookte. De vissen werden naderhand geveild en deze veiling bracht 300 euro op. En deze 300 euro wordt geschonken aan de voedselbank... Voor de derde keer op rij heeft Strandpaviljoen Plazant van nummer 17... de beste lunch geboden aan de deelnemers van de jaarlijkste Strandbridge Drive. 256 bridgeparen namen op 24 mei jongsleden deel... in een van de 14 faciliterende paviljoens. De bridges geven elk jaar een waardering voor de lunch... die ze nuttigen bij een van de deelnemende paviljoens... en dit jaar kreeg Plazant opnieuw het hoogste cijfer... Op de tweede plaats is Paviljoen Jeroen van nummer 20 geëindigd, die al jaren heel hoog scoort. En de derde plek was Paviljoen Storm, nummer 8. Door lege batterijen in te leveren maak je elke maand kans op het winnen van een reischeck ter waarde van 2000 euro en 50 blauwe pluimen. Hoe?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 En deze maand viel de prijs in Zandvoort en wel naar de heer of mevrouw de broer. Dat is nog niet bekend of het een heer of mevrouw is. Bij deze onze felicitaties. Tot verbazing van meer dan 100 reizigers heeft een machinist gisteravond station Haarlem overgeslagen. Toen het treinpersoneel in de gaten kreeg dat er een fout was gemaakt, reed de trein bij station Haarlem op een verkeerd spoor, waardoor niemand kon uitstappen. Het NS-personeel besloot om de reizigers op de volgende halte te laten uitstappen en dat was station Overveen. Het kleine station met normaal weinig opstappers stond zondagavond plots bezaaid met honderden teleurgestelde mensen. Zij moesten de eerstvolgende trein terugnemen. Die trein stopte gelukkig wel op station Haarlem. Tot zover het regionale nieuws. Of geen weer, zomer of hartje winter. Het Westkust-weerbericht luidt als volgt: Noord-Holland heeft te maken met een ware optocht van buien. Soms vergezeld door hagel en onweer. Vanmiddag neemt de buiigheid af en laat de zon zich vaker zien. De maximum temperatuur komt uit op 17 graden en in buien soms maar 14 graden. Verder matige tot vrij krachtige wind aan de kust. De de nacht neemt de buienkans opnieuw toe met minimumtemperatuur van 14 graden aan zee. Dinsdags eveneens buien afgewisseld door wat zonneschijn. En de temperatuur stijgt naar 17 graden en de wind is matig. Dat was het weerbericht.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 Babe, don't play with my love. I told her she knows. Take aim and reload. I don't wanna know that, baby. Oh, on my hotel door, I don't even know if she knows what floor. She was crying on my shoulder. I already told you, trust and respect is what we do this for. I never intended to be next, but you didn't need to take him to bed. That's all, and I never.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 Sharon was dat. En het liedje dat heette Don't. Nou, doen we het niet. Ja, ik vind het best hoor. Zien niet wil, doen we het niet. Ja, dan gaan dan geen drukte van maken. Dit is Air Supply. All out of love. Carry your smile in my heart For times when my All out uh, of love en zo. So. Nou, we zijn alweer bijna aan het dent. Nou, nou. Het is weer snel gegaan, hè Ruud? Ja, het vliegt om, hè? Ja. Ah, we hebben nog een plaat om, maar deze duurt lang. Een keer vijf of zo. Don't Fear the Reaper. Blue Oyster Cult. Woo! of the reaper nor do the wind the soul Ja, time flies when you're having fun, zeggen ze dan, hè. Yes, you sure can say that again. Yeah, you can say that again. Yes, yes. Maar goed, nou, het was weer leuk, Dolly. Ik zie jou donderdag weer, hè? Ja, donderdag wij weer. En morgen ben ik hier samen met Charles. Met Charles, ja. En woensdag ben ik weer met Angela. En vrijdag ook. Nou, jongens, het is weer vijf dagen per week is het weer feest bij Zandvoort. Jawel. wel. ja, zorg dat je erbij bent. Ja. Nou ja, oké, ik ga... Ik ga even weer de thuisreis aanvaarden en uh, we zien wel verder. Ja, he? ik zou zeggen alvast tot morgen, mensen. Ja, en ik zeg tot woensdag. Ja? Ja, okay. laten we het maar zeggen zo, hè. Oké, okay, ja. laat het maar zeggen. <laughs> Oké, okay. nou,